In Leeuwarden hebben zo'n 300 mensen in gele hesjes gedemonstreerd. Ze verzamelden zich op een parkeerterrein en liepen vervolgens richting het centrum. De demonstranten willen onder meer BTW-verlaging, opheffing van het eigen risico in de zorg... en dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar. De gele hesjes kwamen uit verschillende delen van het land. Volgens de gemeente Leeuwarden is op het afsteken van twee vuurwerkbommen na... de demonstratie relatief rustig verlopen. De Russische Nobelprijswinner Shores Alfjorov is overleden. Hij was pionier op het gebied van lasertechnologie. De natuurkundige werd beroemd vanwege zijn baanbrekende onderzoek naar halfgeleide lasers. Daarmee legde hij de basis voor de laser die later gebruikt werd voor onder meer de cd-spelers en streepjescodescanners. Shores Alfjorov was ernstig ziek. Hij is 88 jaar geworden.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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu, entertainment for you.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 Ga jij straks heel ver weg van mij.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 Niet van jou verwacht, dat jij alleen onzin zou verkopen. Wat geweest is, is geweest. Dat moet je zo laten. Wat gebeurd is, is gebeurd.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 So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 Overal, overal, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. Overal, overal, waar de meisjes zijn, daar is ze bal. En als we ouder worden, eenmaal vrij, of op Dan zingen we nog steeds allemaal. En dat we een toffe jongen zijn, dat wil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 in un andere vis cogliere, non so. Quelli sguardi sempre attenti ai mie spostamenti, quando d'alto spazio me ne uscivo un po'.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 Zelfs ben je op, ik ben verliefd op jou, daarom vergeet ik alles gauw. Weet ik het niet meer. Shalali, shalala, shalali, shalala, zo gaat het op het weer. Ik ben verliefd, ik ben verliefd. Ik ben verliefd, dat kun je zo zien. Het kan ook zijn dat ik samen met jou in een vliegtuig naar Oslo zat.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 Zo, so, dat was hij dan. Alexander O'Neill, en if you were here tonight. Uh, en yeah, ja, we gaan uh, iemand in de uitzending halen. En dat is, ja, uh, yeah, Bob. We gaan Bob Offenberg in de uitzending halen. Dag Bob, ben je daar? Ja, daar zijn we dan. Daar zijn we dan, ja. Moet ik wel even mijn eigen schuif openhouden. <laughs> hey Bob, hoe is het?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 Uh, is hij al heel veel uh, keer willen luisteren en uh, reacties zijn heel goed. Ja. Hij wordt lekker overal veel gedraaid en uh, ja, ik ben er gewoon heel blij mee met wat hij nu al bereikt. Dus dat uh, kan alleen maar beter, of, uh, ja, beter gaan. Ja, ja, ja. ja. De, de, de, ja is het? Uh, heb je het zelf geschreven of uh, is het geschreven? Nee, door ik, heb het niet. ik heb het niet. zelf geschreven. Ik heb een uh, Frans Bauer weer iets voor mij geschreven. Frans Bauer. Ja, Frans Bouwen ja? en ik is nu ongeveer de, de achtste single die Frans voor mij geschreven Ah oké. Okay. En, en, en, en, en, en gecomponeerd door? Door Laurens van Wessel. Ah, oké. Okay. Ja, eigenlijk uh, het vaste team waar ik al zes, zeven jaar mee samenwerk. Ja. En eigenlijk alle liedjes worden ja, geproduceerd door Laurens. Ja, want je gaat dan uh, ja, toch eigenlijk wel weer een, een poosje mee hè?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 Uh, ja, maar het kun je op mijn website terecht. En dan staat een telefoon aan de die je dan kan bereiken van boeken. Oh, oké. Okay. Dus dat, uh, dat is allemaal duidelijk. Ja, ja. spreekt allemaal voor zich. ah, oh, oké. Okay. Hé, hey, Bob. Ik denk dat ik hem uh, lekker ga draaien zo, uh, nog voor het nieuws van zes uur. Is goed. En uh, dan wil ik jou bedanken in ieder geval voor je tijd. Heb je nog een optreden staan vanavond? Ik heb vanavond uh, twee 3 staan. Oké. Okay. Dus ik, uh, ik heb er zin in voor vanavond. zo is het eerste hapje eten of niet?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 Dit is toch echt op.